Minister Dijsselbloem wil dat bonussen van banken niet hoger zijn dan 20% van het vaste salaris. Hij vindt dat de regels voor de financiële sector verder moeten worden aangescherpt. In een brief aan de Tweede Kamer benadrukt hij dat perverse prikkels, zoals hoge bonussen en beloningen, wereldwijd worden gezien als een van de oorzaken van de financiële crisis. Daarom wil hij een strengere aanpak dan in Europa is afgesproken. De ambulancezorg in Amsterdam is ver onder de maat. Patiënten lopen daardoor gevaar, zegt de vakbond Avacabo FNV. Door de hoge werkdruk, slechte inzet van ambulances... en gebrek aan goede samenwerking met huisartsen en de meldkamer... kan de dienst volgens de bond niet goed functioneren. De medewerkers laten weten geen vertrouwen meer te hebben... in de directie van de Amsterdamse Ambulancedienst. De partijen die in Duitsland onderhandelen over een nieuwe coalitie... zijn het eens geworden over de invoering van een tolheffing... voor buitenlanders op de snelwegen. Dat meldt de Duitse omroep ZDF... De tolheffing is een van de hete hangijzers bij de onderhandelingen... tussen de CDU van bondskanselier Merkel en de sociaal-democratische SPD. De heffing gaat niet gelden voor Duitse automobilisten. De verdachte van de kunstroof in Rotterdam is in Roemenië veroordeeld tot zes jaar en acht maanden. Een handlanger kreeg dezelfde straf. De dieven liepen tegen de lamp toen ze enkele kunstwerken probeerden te verkopen... Wat er vervolgens met de werken is gebeurd is nog niet duidelijk. De moeder van de hoofdverdachte zei aanvankelijk dat ze ze had verbrand, maar kwam daar later van terug. De stadsregio Arnhem-Nijmegen wil een pittig gesprek met de NS. Vandaag werd bekend dat in die regio het vaakst stations worden overgeslagen om te voorkomen dat er grote vertragingen ontstaan. Bestuurder, bestuurder Lucink van de stadsregio vindt dat de NS moet uitleggen hoe het juist op de stations in Arnhem-Nijmegen zo extreem kan zijn. Het weer, er valt nog een enkele bui... maar geleidelijk wordt het op de meeste plaatsen droog. Het is 5 tot 8 graden. Morgen regen bij maxima van 6 tot 9 graden. En donderdag is het overwegend droog. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is op de meeste wegen niet drukker dan gebruikelijk op dinsdag. Er staan files van 4 kilometer en langer. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor Muiden... 5 kilometer voor Afriet Bunschoot 5. De A13 Rotterdam richting Den Haag voor Delft 4 kilometer... A13 van Den Haag naar Rotterdam voor afridberg Berk en Rode Reis 5. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum staat een erg lange file... tussen Henkido Ambacht en Gorkum 15 kilometer. Dat heeft te maken met een politieonderzoek in de berm van de A15. Er zijn geen rijstroken dicht. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum staat voor Hardingsveld-Rissedam 4 kilometer. A20 richting Gouda voor Brechtseplein 4 en voor Moordrecht 7 kilometer. De A27 van Utrecht naar Gorkum voor Lexmond 4. A15 Europoort Rotterdam voor spijkenissen 4 kilometer. Tot zover de verkeer.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 Een jochie en een vent, ik blijf het allen.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 Nous étions formidables. Formidables. Tu étais formidable, tu étais formidable. Nous étions formidables.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 Don't you worry about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 Ritme. Ritme van ZFM.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 To my own devices I probably would Come on baby Say goodbye Or I could love you If I tried And I could And left to my own devices I probably would Left to my own devices I probably would Maar je Dank u